Twee uur. Het nos Journaal. Lizela Thomasen. VVD-fractievoorzitter Blok is niet erg onder de indruk van opmerkingen van PVDA-voorzitter Spekman. Die vindt dat de VVD rechtser en rechtser wordt. Volgens Spekman dendert de VVD met een zware bulldozer heen over de belangen van kinderen in arme gezinnen. Blok vond de verschillen tussen VVD en PVDA altijd al groot. We hebben echt een fundamentele andere kijk op wat er in Nederland moet gebeuren. Dat bleek heel duidelijk bijvoorbeeld toen de verkiezingsprogramma's ook echt getest werden door de rekenmeester van het Centraal Planbureau. Het VVD-verkiezingsprogramma levert bijna 300.000 banen extra op. Bij de PvdA verdwijnen er zelfs banen. Dan zie je toch hele grote verschillen omdat we andere keuzes maken. VVD-leider Rutte zei gisteren dat een paarse coalitie erg ver weg is. Volgens hem heeft de PvdA de rode veren weer aangetrokken. Bij een ongeluk met een vluchtelingenboot voor de Turkse westkust zijn 58 mensen omgekomen. Ten zuiden van de stad Izmir raakte het schip een rots, waarna het water maakte en zonk. Veel slachtoffers zaten opgesloten in het laadruim. De vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, kwamen uit Irak en Syrië. Er zijn zo'n 40 opvarenden gered. Smokkelaars in Izmir zouden de vluchtelingen hebben beloofd dat ze naar Groot-Brittannië zouden varen. Minister Leers is niet van plan in te gaan op de petitie voor het kinderpardon. GroenLinks-Kamerlid Dibi bood Leers vandaag 130.000 handtekeningen aan... van mensen die pleiten voor een verblijfsvergunning voor kinderen... die in Nederland zijn geworteld. De wet wordt ook gesteund door SP, D66 en Partij voor de Dieren. Dat is geen meerderheid in de Tweede Kamer. CDA-minister Leers over zijn beweegredenen om niet op het verzoek in te gaan. Omdat ik vind dat het oneerlijk is om het ene kind wel en een ander kind niet ruimte te bieden. Omdat het oneerlijk is weer valse hoop te bieden. En daarmee mensenhandelaren weer een extra kans te bieden... om gebruik te maken van een opstelling die wij met elkaar graag willen. Leers ziet de oplossing in kortere procedures... waardoor het veel minder vaak zal voorkomen... dat asielkinderen zo lang in Nederland blijven. De Duitse spoorwegen zetten morgen vanwege de staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa alle beschikbare treinen in. Passagiers van Lufthansa, van wie de vlucht is geschrapt, kunnen hun ticket inruilen voor een treinkaartje, heeft Deutsche Bahn bekendgemaakt. Lufthansa schrapt morgen bijna duizend van de 1800 vluchten het cabinepersoneel staakt om de eis voor een hoger loonkracht bij te zetten. Het weer, wolkenvelden, met af en toe ook zon. Het is een graad of 19. Morgen in het zuiden zonnige periode in het noorden wolkenvelden. Het wordt dan tussen 20 en 23 graden. Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van Alphabet Autolies. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. D66 zet in op een stabiel kabinet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 Emiel roemer is moe. Ik word daar zo moe van, van spelletjes spelen. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere lijsttrekker, hoor. Ik bedoel, die zijn allemaal moe tot op het bot. Ik uh, word er een beetje moe van. Het is niet handig om het te zeggen. De Sap zei dat ook. Ik ga uitslapen. Ja. Laat ons dan verstoppertje spelen. Ja, hè? daar word ik zeker moe van. Hoe voel je je nu? Uh, ja, vooral leeg, moe. Toen zei hij: ik leef nog. Als je dat uh, elke keer gaat roepen, we zijn moe, we zijn moe, ja. Ook. Dat doorbreng je jezelf weer in de problemen en dat heb ik, daar ben ik eigenlijk een beetje moe. Zijn jullie niet moe? Nee, moe. Hou eens op. Moe zit in de bovenkant? Ja, die concentratie. Dat geef je vandaag te grauwen. En dat is wat ik constateer. me nu toch wakker want mijn ogen vallen. Ja, de lijsttrekkers, ja, die zijn moe. En de kiezer, die wordt misschien ook moe. En eenmaal broemer is moe, maar hij leeft nog. Dat verklaarde hij vandaag in trouw. En dan barst natuurlijk meteen de discussie los of je zo'n persoonlijke ontboezing wel mag doen. Lopen de kiezers daar nou van weg? Stemtherapeut uh, André Krauwel. Ja. Uh, je kunt beter uitstralen dat je vol energie zit... en dit land uh, uh, gaat redden van de enorme economische crisis... dan dat je zegt, nou, het is, ja, het is wel zwaar allemaal en het is wel ingewikkeld. Uh, ik denk dat hij beter kan zeggen... Ik heb er heel veel zin in om jullie nieuwe premier te worden. Oké, okay. nou, met enige overtuiging kwam dat eruit. Victor Lammer, breindeskundige, schreef een boek over de onbewust, onbewuste beïnvloeding... die wij alle via de media meekrijgen. Dus ook als het gaat om politieke keuzes. Is die ontboezeming van Rob Roemer een bewuste of een onbewuste prikkel voor de kiezer? Nou, het is denk ik vooral een onbewuste prikkel voor de kiezer. Ik denk niet dat de kiezer zich realiseert hoe sterk de effecten zijn... op zijn eigen keuze van... Inderdaad, wat voor emotie Roemer daar nou mee uitdraagt, en wat voor, wat voor, ja, wat voor, wat voor idee, onbewust idee over wie Roemer nou eigenlijk is, hij daarmee overbrengt. En ja. dat in dit geval inderdaad een heel. Een hele verkeerd idee brengt hij daar natuurlijk al. Inderdaad, een moedeloze man, daar wil niemand natuurlijk zijn stem aan geven. Nee, dus dan gaat hij nog meer dalen in de peilingen. Ja, helaas. Ja. Ook de gast is Marina van der Wal, opvoeddeskundige. Wij gaan met u praten over de rol van de opvoeders bij de politieke vorming van kinderen. En een welkom aan Rudolf Konteman, directeur van Achmea, zorgverzekeraar, over discussie die vandaag is losgebarsten. Over wat zorg voor ouderen mag kosten. De dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. Het gedicht over de uitzending hoort u tegen drieën. En als u wil reageren, dan kan dat via de website, dit is de dag.nu... of via Twitter en dan uh, de hashtag DIDD. De vraag is die we ons moeten stellen... is dat nou het uitgangspunt zo oud mogelijk worden, of gaat het erom dat de patiënt vindt... dat hij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven moet hebben... Ja, Dat zei Steven van Eyck van de Landelijke Huisartsenvereniging vanmorgen op deze zender. De huisartsen vinden dat het maar de vraag is of je een chemokuur van 50.000 euro moet geven aan iemand die doodziek is als je daarmee het leven maar een paar maanden kunt rekken. Wat mag het leven kosten bij het naderen van de dood? Daar praten we over met uh, directeur Rudolf Konterman van zorgverzekeraar Achmea. De grootste zorgverzekeraar, meneer Konterman van Nederland, bent u het eens met de huisartsen? Nou, ik weet niet hoe het exact door Steven van Eijk bedoeld is... maar wat mij betreft gaat deze discussie niet over geld. Die gaat ook niet over leeftijd, het gaat echt om kwaliteit van, van leven. Je bent kansloos als je een discussie voert over, over langs de weg van, langs de weg van, van geld... Ik denk dat het gaat om kwaliteit, dat zegt Steven van Eyck ook uh, natuurlijk. Als het uh, goed is voor de patiënt, als het toevoegt aan de kwaliteit van leven... dan moet je met behandelden doorgaan. Als dat niet zo is, dan moet je de patiënt en de dokter in samen in overleg laten beslissen... is het wel verstandig om door te gaan, ja, ja of nee? Ja. En blijkbaar, is dat een gesprek wat op dit moment niet gevoerd wordt? Het wordt wel gevoerd, maar mondjesmaat. En het gebeurt ook inderdaad natuurlijk in de spreekkamers. En je ziet er alleen nu wel de laatste maanden uh, dat het ook meer in de publiciteit wordt, uh, wordt gedaan. En ik denk dat dat een goede zaak is om ook patiënten bewust te maken... dat dit een onderwerp is dat je rustig kunt bespreken met een dokter. Ja. Maar het probleem is een beetje, u zegt net, het moet niet over geld gaan... maar dat het wel op die manier vaak ook wel wordt gepresenteerd. Dus dat mensen dan denken, ja, het gaat er alleen maar om, om te bezuinigen op de gezondheidszorg. Want die is zo duur. En u zegt, ja, dat is niet de discussie. Nee, en dat, ik, ik snap dat ook de eerste reactie is... dat een zorgverzekeraar wel meteen over het geld zal uh, willen hebben. Ik denk dat dat uh, echt de verkeerde benadering is. Het gaat erom dat een patiënt kwaliteit uh, van leven moet, uh, moet krijgen... en extra behandelen, of wel of niet de staaroperatie, wel of niet een nieuwe heup. Dat gaat niet om de centen, het gaat echt om de kwaliteit van het leven. En als dat wordt verbeterd dan moet je niet praten over geld en hoeveel het kost. Nee, maar bijvoorbeeld eerder deze zomer hadden we de discussie... over de kosten van de medicijnen voor mensen met pompen en fabrie. Hele dure medicijnen zijn dat. De, er was een rapport waarin werd gezegd... nou, die moeten we misschien niet meer gaan vergoeden. Toen ging het wel over geld. Toen ging het dus niet de kant op die u wilt. Ja, het ging inderdaad over geld. Maar er waren in dat rapport waren, de, waren twee dingen aan de hand. Er was een categorie van patiënten waarvan bewezen is... dat dat medicijn inderdaad ook echt werkt. Ook toevoegt, waarde toevoegt, levensjaren toevoegt. En daarvan vind ik, dan moet je niet praten over geld. En Dat ging om bedragen van tussen de 200.000 en de 700.000 euro per jaar. Uh -huh. Maar er was een tweede categorie. Dat is namelijk behandeling van, van, uh, van patiënten met deze geneesmiddelen... waarvan helemaal niet vaststond dat er ook inderdaad waarde werd toegevoegd. Ja, en dan vind ik wel dat je dus niet uh, die, die investeringen moet doen... om ook die levensjaren te redden. Ja, En wie bepaalt dat dan? Dat, is, dat bepaalt uiteindelijk de dokter samen met de patiënt. En in dit geval van medicijnen. Die worden ook toegelaten door het CVZ. Het College van Zorg, Zorgverzekeringen. Uh, en die bepaalt dat wel of niet wordt vergoed. Maar uiteindelijk als het gaat om behandelingen dan moet de dokter dat bepalen, samen met de patiënt in een rustig gesprek... en niet onder druk van, van alle omstandigheden daar de tijd voor nemen... samen de overweging maken en uiteindelijk de patiënt de beslissing naar te nemen. Wil ja. ik dit wel of wil ik dit ja. niet? Dus u zegt het is een afweging van arts en patiënt... maar dan uh, even naar de rol van de zorgverzekeraar, want dat bent u. U vergoedt de kosten van de zorg. Uh, ja, als u nou ziet dat artsen dan toch wel heel vaak voor dure oplossingen kiezen... En u tegelijkertijd de taak heeft om die kosten een beetje te drukken. Is het dan niet heel verleidelijk voor u om, om daar dan toch maar u zich mee te gaan bemoeien... en te zeggen, nou, dat medicijn dus niet meer? Nou, wij bemoeien ons in die zin ermee dat wij ook laten zien aan dokters... wat de verschillen zijn die tussen dokters ontstaan. De ene dokter die behandelt in een bepaalde, bij dezelfde aandoening juist wel... of de andere juist niet. Wat wij doen is die verschillen inzichtelijker maken. Met een mooi woord heet dat dan praktijkvariatie. Maar we laten dus zien wat de verschillen in behandeling zijn. En als je, mijn ervaring is, als je dat laat zien aan de dokters hoe die verschillen zijn, dan gaan ze daar onderling over in gesprek. En dan krijg je ook uiteindelijk een gesprek over... wat is nou wel verstandig, wat is nou niet verstandig. En dan kom je, komen ze ook gezamenlijk tot een, tot een keuze van... was het nou wel goed of niet goed om deze behandeling te doen. En meer druk past u niet toe? Meer druk passen wij niet toe. Uh, wij gaan niet onderhandelen over, over prijzen en dit soort dingen. Wij proberen inzicht te geven in kwaliteitsverschillen. En die zijn ook groot. We zien het ook bij huisartsen bijvoorbeeld. Er zijn grote verschillen tussen huisartsenpraktijken. En wij weten gewoon dat als je dat laat zien, die verschillen... want dokters weten dat vaak van elkaar niet. Maar als je die verschillen laat zien, dan zijn het professionals... En die kunnen prima zichzelf vergelijken. En niemand wil zeg maar onderaan het lijstje bungelen. Iedereen wil toch bij de toppers behoren. En dan zie je maar zelf een verbetering ontstaan. Goed, nou we hebben Henk Krol van de oudere partij 50PLUS gevraagd om te reageren. Op deze oproep van de huisartsenvereniging laten we even luisteren. En uh, daarna aan u weer de taak om op zijn argumenten in te gaan. Laat nou, ik beginnen met te zeggen dat ik de discussie op dit moment onethisch vind. We staan vlak voor de verkiezingen. Ik zou het idioot vinden dat dit onderwerp... Onderwerp werd van de verkiezingen. Dat moeten we niet nu doen, dat moeten we straks in alle rust bespreken. Ik vind bovendien dat het een discussie is die thuis hoort... ...niet in de politiek, maar in de spreekkamer. Het is een kwestie van arts en patiënt. En daar moet een politicus niet bij willen zitten. En als ik dan echt diep in mijn hart kijk... ...ik heb de afgelopen weken heel wat zorginstellingen bezocht, ...dan denk ik, er zijn heel wat andere bezuinigingen mogelijk. We hebben zelf een meldpunt voor dure medicijnen... Als je kijkt naar de salarissen in de gezondheidszorg... en als je kijkt naar de bureaucratie die daar plaatsvindt... dan kan daar heel veel bezuinigd worden. En dan kun je mensen gewoon als individu behandelen... en dan kunnen die mensen zelf het best besluit nemen. Ja, Olaf Konterman, directeur van Achmea. Dat was Henk Krol van 50PLUS. Drie argumenten, zegt hij. Hij zegt uh, het is een discussie die je niet nu moet voeren bij, rond verkiezingen. Het is een zaak van arts en patiënt, dat zei u ook al. En uh, er is genoeg uh, in de zorg waar je ook op kan bezuinigen. Dus dit is helemaal niet nodig. Ja, Krol plaatst het in het kader van, van bezuinigingen. En nou, volgens mij deed de, de, de aanstichter van dit debat van vandaag dat niet, Steven van Eijk, die zei van het gaat om de kwaliteit van het, van het leven. Dus ik vind ook, dat zei ik al, het hoort niet in het kader van de kosten te worden geplaatst. Maar hij heeft wel gelijk, ja, er valt nog veel meer te bezuinigen in de zorg. Dat is wel waar. Daar dat gaat is... het nu niet over, nee. maar dat is, dat is wel degelijk mogelijk. Maar ik hij zegt ik... dat natuurlijk omdat hij zegt van ja, laat, daar, begin daar dan maar... en ga dan niet deze discussie voeren. Ik denk dat deze discussie sowieso gevoerd moet worden. Ik denk dat we moeten zorgen dat patiënten ook weten, ook mondig genoeg zijn... om samen met de dokter te spreken over van is een behandeling nog zinvol, ja of nee. Het staat los van geld, het staat los van leeftijd... Maar dat is een discussie die je sowieso mag voeren. En of die nou wel of niet gevoerd moet worden voor de verkiezingen. Ja, hij wordt nu gevoerd. Dus ik denk dat wij daar nu iets over moeten zeggen. Het is een feit. Het is een feit. Ben uh, klop... u er niet stiekem ook een beetje blij mee? Want ik neem, kan me voorstellen dat u die discussie heel graag wilt. Ja, ik heb ook een, te, een aantal weken terug ook wel, wel laten weten... dat wij vinden dat die discussie ook gevoerd moet worden. Dus ik ben blij met deze discussie. Ik ben wel met Kroll eens. Het is geen besluit wat uiteindelijk bij de politiek ligt. Het is wel iets tussen patiënten en tussen, uh, tussen uh, dokters natuurlijk. Ja, maar dan dus... heeft hij wel een punt dat als je het in verkiezingstijd naar voren brengt... dat de politiek er natuurlijk ook wat mee gaat doen. Ja, ik weet niet of dat bewust in verkiezingstijd naar voren naar buiten is gebracht. Het is echt niet alleen van vandaag. Het is al de laatste maanden en nogmaals gelukkig dat die discussie wordt uh, gevoerd. En die gaat echt nog wel langer duren dan uh, tot 12 september, want daarna gaat hij gewoon door hoop ik. Oké, okay, nou en, uh, aan de telefoon hebben we ook Els Hekstra, directeur van de PCOB, de protestantschristelijke ouderenbond. Goedemiddag mevrouw Hekstra. Goedemiddag. Wat was uw reactie uh, toen u het plan van Steven van Eyck hoorde van de Landelijke Huisartsenvereniging? Nou, dat de, kop de koppeling, dat die zo uh, onterecht uh, gekoppeld <coughs> wordt tussen... Uh, ja, de ouderen en, en, uh, en daarmee dus uiteindelijk weer de beeldvorming van wat ouderen uh, wordt de kostenpost van de ouderen. Dat die dus zo duur wordt, ja, dat vinden wij dus niet kunnen. Omdat er uiteindelijk nu gesproken wordt uh, van hm. en u zegt Dat het kan gewoon niet. Nee, en u zegt het beeld ontstaat nu dat ouderen consumeren heel veel zorg en kosten ons dus heel veel en daar moeten we vanaf. Ja, want de, het bevestigt het beeld dat ouderen een kostenpost zijn voor de samenleving. En dat zet de verhoudingen in de samenleving op scherp. Ja, en dan juist in deze periode, dan wordt het politiek getrokken. Terwijl dit, uh, wat ik ook eens ben met de vorige spreker, dat is dus compleet niet aan de orde. Het is inderdaad het gesprek tussen de arts en de patiënt en de, uh, de arts en de ouderen om uh, dat gesprek aan te gaan. En daar hebben wij ook uh, dit voorjaar... ook samen met uh, vele andere organisaties... ook een uh, eerste aanzet toegegeven om een uh, brochure uit te geven, om dat gesprek ook aan te gaan... en uh, ja, dat tijdig te bespreken, ook met je arts. Ja, meneer Komteman, uh, ja, mevrouw Heerstel zegt... van het, de beeldvorming is zo negatief. Want nu krijgen we weer het beeld van de ouderen... die maar consumeert aan zorg en dat het zoveel kost. En, en, en dat is eigenlijk, gaat voorbij aan waar de discussie eigenlijk over zou moeten gaan. Ja, maar dat klopt. Ik ben het helemaal eens. De beeldvorming is ook niet, uh, niet juist. Het, is, het gaat niet over geld, het gaat niet over leeftijd. Hè? Want leeftijdsdiscriminatie is hier dan, zou hier dan sprake van zijn, dat is niet aan de orde. Ik denk dat ongeacht uh, hoe oud iemand is, dat je de discussie moet voeren, wil ik de behandeling wel of wil ik de behandeling niet doen? Gaat het kwaliteit toevoegen aan het leven of gaat het niet toevoegen? Gaat het misschien als je de behandeling doet, gaat het misschien iets betekenen in je leven waardoor je, waar je helemaal niet blij van wordt? Hm. Dat moet je goed, je moet alternatieven kennen als patiënt, die moeten je worden vooruitgelegd door de dokters, uh, denk ik. Uh, en dan moet je een afweging samen maken en de patiënt beslist uiteindelijk. Ja, dat goed. is waar het over gaat, ja. ongeacht leeftijd. Mevrouw Hekstra, voelt u daar wel wat voor? Nou, dat, dat, het is dus ongeacht de leeftijd. Het heeft ook te maken met de aard van de aandoening... en de algehele conditie van die persoon waar het om gaat. En dat bepaalt uiteindelijk wat er, wat er gaat gebeuren... Ja, meneer man dat gesprek daar, daarvan zei u dat moet tussen arts en patiënt plaatsvinden. Uh, blijkbaar gebeurt dat nog niet heel veel. Hoe komt dat? Nou, het gebeurt, ik weet niet hoeveel het gebeurt. Het gebeurt in ieder geval niet in alle gevallen. Uh, maar ik heb wel zelf heel dichtbij gezien wat het dan kan betekenen. In het geval van mijn, eigen, van, van mijn eigen vader die overleden is een aantal jaren geleden, daar heeft dat gesprek wel degelijk plaatsgevonden. En die heeft zelf uiteindelijk de keuze gemaakt van ik wil uh, niet behandeld worden, ik wil niet die leiders weggaan en die heeft nog een aantal jaren in, in, uh, in redelijke gezondheid kunnen leven... En daar is het dus wel gebeurd. Dus het gebeurt wel. Ik wil ook echt niet alle dokters over één kam uh, scheren. Maar ik denk ook dat het goed is dat de patiënten daar uh, echt op wijzen... dat die gesprekken ook gevoerd moeten kunnen worden. En dan ja. kun je zelf ook de leiding innemen. nemen. Ja, nou hebben we begrepen dat uh, gesprekken tussen arts en patiënt... waarin de kwaliteit van leven centraal staat niet vergoed worden. Mm. Maar mm. gesprekken waarin een arts een, een, een behandeling bespreekt... en een, een behandeling gaat voeren, dat, dat die wel vergoed worden. Dan is het toch ook geen prikkel voor de arts om dat gesprek te voeren. Maar ik denk dat een arts, uh, ongeacht uh, hoe die op deze manier wordt wordt vergoed, dat gesprek sowieso zal willen voeren en ook zal, zal moeten voeren. Maar ja, moeten u dat dan niet een losstaat... prik extra prikkel geven als zorgverzekeraar nou, en zeggen van nou, dat, dat vergoeden we ook, want dan weten we tenminste zeker dat dat gesprek gevoerd wordt? Ik, ik weet niet eens of dat de, de drempel is die de, waar de arts overheen moet. Ik, ik, want dan zeg je eigenlijk van dat een arts alleen maar die dingen doet waar die echt voor, uh, voor wordt betaald. Dat betwijfel ik. Maar als dat wel zo zou zijn, maar dan, we hebben, dan we hebben ook marktwerking in de zorg, dus logisch uh, dat die arts hebben... denkt, ik ga produceren. Ja, met heel veel zegeningen die, uh, die marktwerking, dat is inderdaad het geval, met heel veel, uh, heel veel goede voorbeelden daarvan. Maar ik denk, als dat nou de drempel zou zijn, dat een, dat een, een gesprek niet plaatsvindt omdat daar geen vergoeding voor is... ja, dan moeten we daarover spreken. Maar ik denk niet dat dat een argument mag zijn. Nee. Tot slot, mevrouw Hekstra, krijgt u veel bezorgde telefoontjes? Best wel. Ja, en wat is dan uh, dus, de teneur? En, en die willen graag weten wat hier aan de hand is. En uh, dus op die manier gaan wij... Uh, ja, is dus die brochure is een hulpmiddel om mensen te helpen het gesprek aan te gaan. Ja, met de arts. Goed. Hartelijk dank, mevrouw Hekstra. Tot slot, meneer Konterman. Ja, hoe gaat u die, proberen die discussie een beetje in goede banen te leiden? Dus dat, dat argument van bezuinigen en van geld niet de overhand gaat krijgen? Nou, door, door in ieder geval een oproep om bijvoorbeeld in dit programma te komen... daarna gehoord te geven. En ik hoop dat er nog veel meer uitnodig, uitnodigingen zullen volgen. En we zullen proberen dat te stimuleren. Dat inderdaad patiëntenorganisaties, dat dokters daar ook uh, dit op de, op de agenda zetten. Om daar uh, discussie over te voeren. En ik hoop... Dat inderdaad de politiek uiteindelijk uh, er toe zal overgaan om wel de dokters te steunen bij beslissingen die worden genomen. Maar zich niet inderdaad inhoudelijk met de beslissingen te gaan bemoeien. Ook niet als het een keer fout gaat. Want de casuïstiek de, de in de Tweede Kamer, die moeten we niet, uh, niet hebben. Uh, dus wij zullen dat blijven stimuleren. En wij zullen de dokters en de patiënten helpen om dit gesprek uh, goed te kunnen voeren. Relan en de Bombard Happy Jack. U luistert naar Dit is de Dag met aan tafel opvoedingsdeskundige Marina van der Wal. Directeur Lianne de Haan van de Ambo. Nee, die hebben we niet aan tafel. Victor Lamme, breindeskundige en onze stemtherapeut André Kral. En ik sprak net met Rolof Konteman van Achmea. Ja. Nederland kiest in crisistijd. De euro had er nooit moeten komen. Hè? Bepalen Europa en de euro uw stem. Ik vind niet dat wij daar voorop moeten blijven draaien. Het is gewoon een te mooi land om vier te laten verklaren. Eén zegt meer steun geven, de ander zegt juist minder steun geven. De stemtherapeut zoekt het uit. Tot aan de verkiezingen zoomen we in Dit is de Dag in op de rol van Europa. Volgende week een stemhokje. En we doen dat met verschillende kiezersgroepen. En vandaag zijn dat de jongeren. Vanaf morgen mogen alle jongeren meedoen met de scholierenverkiezingen. Maar die zijn voor spek en bonen. En wij zijn benieuwd wat de jongeren die 12 september voor het eerst echt een vakje rood mogen waken gaan doen. André Krouwe, onze stemtherapeut. Hoe groot is die groep jongeren? Uh, nou, je wordt steeds kleiner, hè? Dat weet u want we vergrijzen. Oh ja. Uh, en ja, je ziet dat de aanwas ook niet heel erg groot is. Dus de jongeren... Uh, komen weinig op. Dus ik denk dat de nieuwe jongeren die nu opkomen nog misschien een zeteltje verschil gaan maken. Dus eigenlijk praten we over een kleine groep die vernieuwing kan brengen. En het is een groep die weinig opkomt. Dus eigenlijk niet zo'n hele belangrijke groep, maar ja, wel de toekomst natuurlijk voor ja. Nederland. Nou, en dan die jongeren worden ook al klaargemaakt, want die mogen dan in de scholierenverkiezingen mee gaan ja. doen. Ja. Uh, hebben die enige voorspellende waarden dat soort verkiezingen? Uh, nee, want dat is waarschijnlijk geen repressieve steekproef... van de Nederlandse bevolking, plus het is een hele specifieke groep. Maar wat het wel vertelt, is over hoe het electoraat... er over een aantal jaren uit gaat zien. Omdat de trend die je daar ziet, uh, daar komen we vast nog op... dat ze steeds recht zou worden. Ja. Uh, uh, daar gaan we straks nog wel over praten. Dat zie je daar natuurlijk wel. Ja, goed. Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat nu gaat. En dan letten we bijzonder dus op de rol die Europa speelt... bij dat stemgedrag van de jongeren. even Paul Die ging met het kieskompas van André... naar leerlingen van het Alpha College in de stad Groningen... die speciaal voor hem alvast een voorverkiezing hielden. Goedemorgen. Wie van jullie gaat volgende week voor het eerst stemmen? Dat zijn er een stuk of uh, tien... Weten u al op welke partijen je gaat stemmen? Op de PVV, op SP, VVD. de SP. En er was één twijfelaar, dat was jij geloof ik. En waar twijfel je tussen? Um, de PVDA en de SP. Op de tafel voor liggen stemformulieren. Ze gaan gebruik maken van het grootste democratische recht... wat een uh, 18-jarige in Nederland heeft. Nou, eens kijken wat het gaat opleveren. Uh, ik denk dat er zo'n 25 mensen nu gaan stemmen. Komt u maar. Smit. Waar vraag je nou om? ID-kaart, dat ook okay. echt daadwerkelijk uh, 18 jaar ouder is. Oh, we gaan het heel serieus doen. ID-kaart, daar is die. Ja, het is, ja, het is ja, Dat moet eigenlijk in het geheim. het gaat hier echt voor iedereen zichtbaar. Durf je wel? Oh, ik durf wel hoor. Dan kijken we even mee. Die is wel heel erg groot nu en die staat bij... De PVV. De PVV. Waar moet hij? in? De stem Voor wie van jullie is Europa een belangrijk thema in de verkiezingen? Helemaal achteraan zit één iemand voor wie dat zo is. Nou, omdat het uh, economisch niet echt verantwoord is om eruit te stappen, zoals uh, Geert Wilders zegt. Eigenlijk, uh... Het gaat dan helemaal de verkeerde kant op binnen het land. Be my guest zo meteen, want we gaan zo de hulp inroepen van de stemtherapeut. En we gaan uh, via start naar de eerste stelling. Nederland moet in de euro blijven. Uh, ik ben het uh, mee eens om in de euro te blijven. Ook gewoon het, uh, voor het transport en uh, de vrijheid die de mensen uh, dat geeft. Um, ja, daar ben ik het wel mee eens. De euro die heeft wel tot uh, nu toe veel voor ons betekend. Veel landen zijn erbij uh, aangesloten. En het is ook wat makkelijker met reizen. Alcohol door jongeren onder de 18 jaar moet worden verboden. Softdrugs is ook uh, pas vanaf 18 jaar, dus het moet wel een beetje consequent zijn. Mensen komen alsnog aan alcohol. Uh, desnoods via de ouders, uh, via vrienden, oudere vrienden. Het maakt eigenlijk niks uit. Um, ja, ik ben het er ook niet mee eens. Want ik vind ook dat het onder een uh, lagere leeftijd moet kunnen. Alleen ik vind... ja. Ja, de ouders, die vind ik het, ja, de verantwoordelijkheid zeg maar voor. Om de euro te behouden, is het goed als Nederland eh, zwakkere eurolanden financieel steunt? Nou, ik vind Griekenland is dat nu al genoeg gesteund. Dus ik vind, ja, Griekenland moet er natuurlijk zelf ook wat eraan doen. Eh. Ben ik het um, wel mee eens, maar wel um, met regels, met, uh, met maten, zeg maar. Um, alle koffieshops moeten worden gesloten. Uh, ik vind dat het uh, niet gesloten hoeft te worden in Nederland. Um, je kunt het zien als slecht iets wat de meeste mensen ook doen. Ja, ik maak er zelf geen gebruik van, dus. Ik heb uh, wel eens gebloot, daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Maar ik vind uh, ja, niet dat het... Uh, nou ben ik trouwens gestopt. Maar ik vind niet dat ze gesloten moeten worden, want mensen komen wel aan hun drugs. En ja, dan wordt het nog meer illegaal en nog minder uh, gecontroleerd. Verdere Europese integratie is goed voor Nederland. Ik vind het wel uh, goed zoals het is. Ja, ik vind zelf dat we eigenlijk spa's in ons eigen land moeten blijven. Nou, het kieskompas is uh, ingevuld. En waar ben jij aan uitgekomen in het politieke landschap? Ja, bij de 50-plus partij. Dus uh, <lacht> ja, ik denk dat ik erg volwassen voor mijn leeftijd ben of zo. Ik weet het echt niet. Nou, ik zit het dichtst bij uh, PVDA... En D66 is ook dichtbij. Zullen we eens kijken wat er gebeurt als we inzoomen op Europa? Um, ja, ook 50 plus volgens mij. En dan de VVD. Ai. Ja, ai. <laughs> die stond net nog het verste weg. Wat betekent dat straks in het stemhokje? Ik heb nog geen idee. Ik denk dat ik nog maar wat stemwijzers ga invullen. En nog meer informatie gaan verzamelen. Iedereen heeft gestemd die dat wilde. Nog eentje. En dan gaan we... De stem dus openmaken. Uh, drie voor de VVD, vijf voor de PVDA, drie voor de PVV, uh, zeven voor de SP, 1 voor D66 en één voor GroenLinks. Dus dat komt erop neer dat de SP. En de Piratenpartij heeft er ook nog twee trouwens. Dat komt erop neer dat de SP aan kop gaat met zeven stemmen en daarna komt de PVDA en de VVD en de PVV staan op gelijke derde plek. Ja, André Krouwel, dat waren de uitkomsten bij de scholieren van het Alpha College in Groningen. Ja. Uh, een paar PVV'ers, maar verder zijn ze ongelooflijk links daar. Ja, joh, dat rode noorden, ja. dat heeft toch niks met Nederland te maken? Want kom jij zei nou net toch. al iets over verrechtsing. Ja, ja, precies. Dit is totaal niet repressief. Als je daar naartoe gaat, kom je natuurlijk heel veel rood tegen. Dat heeft historisch trouwens allerlei redenen. Daar gaan we nu niet op in. Maar Um, uh, over het algemeen zijn jongeren inderdaad juist uh, scherp. Oké, okay, terwijl en, we het idee hadden dat jongeren altijd links zijn... en dat ze als ze wat groter en ouder worden, dat ze dan rechts worden. Maar dat klopt niet. Uh, nee, er is wel inderdaad een levenscyclus-effect. Dus uh, naarmate jongeren, uh, als jongeren heel jong zijn... zijn ze vaak ook wat extremer. Want dan, je kunt maar van alles roepen zonder dat het echt veel consequenties heeft. Mm. En naarmate ze dan verder in hun leven komen... dus uh, een huis gaan kopen of gaan studeren, uh, kinderen krijgen, gaan trouwen dan zie je ze toch wel dat ze zich aanpassen en vaak gematigd worden. Uh, dan worden ze natuurlijk met de harde, rauwe werkelijkheid geconfronteerd. Maar over het algemeen blijven ideeën die je hebt... dus die in jonge jeugd gevormd worden... die ideeën blijven wel uh, heel erg scherp. Een collega van mij, Miriam Gemmik, heeft aangetoond... dat op vier jaar gelijftijd al een soort structuur van denken aanwezig is... die dan ook wel blijft. Zo. Dus Alleen als er dan oorlog uitbreekt of hele diepe crisis... zoals nu, he, heel diep, dan kan het toch veranderen. Maar anders blijven deze jongeren, die nu recht zijn, recht... en die ro dat rode noorden blijft gewoon... Lekker rood, dat is al vanaf de 18e eeuw is dat hetzelfde. Ja, en jij zei dat die verrichting van jongeren, die zie je ook. Dat is vergeleken met tien jaar geleden groter? Ja, jongeren ze jongeren, uh, uh, echt dus uh, he, dingen als solidariteit. En uh, dat zegt er niks meer. Dat komt natuurlijk ook omdat linkse partijen uh, veel minder die linkse waarden ook benadrukken. Dat ouders dat ook veel minder uh, uh, doen. En dat gewoon in de omgeving competitie en vermarkting natuurlijk ook veel meer aanwezig is dan. 20, 30 jaar geleden. En dat heeft invloed. Ja. Europa. Uh, hoe eurosceptisch of eurofiel zijn de jongeren eigenlijk? Ja, eigenlijk uh, hetzelfde als de Nederlandse bevolking. Dat is heel interessant. Dat jongeren uh, volgen wel iets meer de trend. Dat als bijvoorbeeld uh, er meer tegen is, dan zie je jongeren iets sneller tegen worden uh, dan anderen. Uh, jongeren zijn wat trendgevoelig. Het is blijkbaar net als de mode. Maar over het algemeen zijn de jongeren kijkt, zijn ze even eurosceptisch en even eurofiel als de rest van de bevolking. Mm -hmm. Ongeveer. Uh, een, een, een derde van de jongeren is echt voor Europese integratie. Ongeveer een derde is uh, eigenlijk tegen. En uh, de grootste groep, en dat is wel leuk, jongeren twijfelen meer. Dus er is heel veel twijfel uh, onder onder de jeugd. Die ja. weten het nog niet. En dat komt ook omdat ze natuurlijk nog niet helemaal precies door hebben wat het is. En waar ik op school misschien over gehoord hebben. Maar pas later in hun leeftijd natuurlijk echt door gaan krijgen van hé, hey, wacht even. dat heeft Dus mijn... meer, meer zwevende kiezers onder jongeren? Uh, nou nee, omdat ze heel veel jongeren zijn dus vrij extreem. we weten heus wel van alles. Hè. De, u, u kent dat wel als jongeren kent. Hè. Ze zijn totaal overtuigd dat ze het allemaal wel weten. Die heb ik ook in mijn klas. Ja. Um, um, dus ze zijn wel overtuigd. Het is dus niet zo dat ze allemaal zweven. Maar je ziet, je ziet natuurlijk ook wel, ook wel twijfel daar. Maar jongeren denken vaak dat ze het allemaal wel weten. Dat is ook leuk want wat wij doen is de zekerheid afbreken. Op scholen. Alle zekerheid, dat moeten we natuurlijk afbreken. Twijfel is de bron van alle kennis. Oké, okay, nou, zometeen praten we nog verder uh, over uh, jongeren en over de vraag uh, wat we eigenlijk kunnen doen aan onze politieke keuzes. Zijn wij het product inderdaad van onze opvoeding en kiezen we wat onze ouders graag willen of zijn wij gewoon slachtoffer van ongrijpbare processen in ons brein? Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Lieselotte Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Rond deze tijd begint de persconferentie van president Draghi van de Europese Centrale Bank. Verwacht wordt dat Draghi, het bestuur van de ECB en de 17 eurolanden een plan zullen presenteren om de eurocrisis te lijf te gaan. Volgens verschillende bronnen zal de ECB besluiten om opnieuw staatsleningen op te kopen. De scheve toren van het Philips kantoor in Eindhoven is waarschijnlijk pas eind volgende week gesloopt. De kern van het gebouw bleef overeind staan toen het gebouw werd gesloopt met springstoffen vorige week. Volgens het sloopbedrijf is het moeilijk om de resten af te breken omdat er veel beton en ijzer in zit. De slopers hadden gehoopt morgen klaar te zijn, maar dat wordt dus een week later.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 Ziet de oplossing in kortere procedures, waardoor het veel minder vaak zal voorkomen dat asielkinderen zo lang in Nederland blijven. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen knooppunt Leenderheide... en knooppunt Hoog 2 kilometer. Bij knooppunt Hoog is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert uit de rechterrijstok. En een korte file op de A15 Rotterdam richting Gorkem. Daar staat voor Knopend Gorkem 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Achmea-directeur Rolf Konterman, politicoloog André Krouwel... breinkenner Victor Lamme en opvoeddeskundige Marina van der Waal. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Of ga naar de website nu. Marriage, Achter de voordeur. No, sir. Vandaag met Marina van der Wal. Zij schreef samen met Jan Dijkgraaf het enige echte eerlijke puder, puber op uh, ja, We hadden het voor het nieuws al over jongeren die voor de eerste keer uh, mogen stemmen volgende week. Maar de vraag is natuurlijk hoe komen ze dan aan hun keuze. Uh, voeden wij in Nederland onze kinderen politiek op? Leren we ze iets over politiek? Als ik hoor wat André Krauwel vertelt, dan is dat steeds minder. We leren onze kinderen minder solidariteit. En dat, dat heeft natuurlijk voor een deel met onze idealen te maken. Um. Als ik kijk in mijn omgeving en de mensen die ik vooraf aan, uh, aan dit programma heb uh, bevraagd, onder andere op Twitter en Facebook, mm -hmm. dan zijn we daar juist wel heel actief uh, mee bezig. En dan blijkt het dat ouders het heel erg moeilijk vinden om objectief te blijven, om niet toch stiekem te vertellen wat hun eigen voorkeur is. Ja, en dan ben jij heel leuk en heel lief. En, uh, en hoe moet dat dan? Ja. Zitten hier ouders aan tafel? Meest ja, je, ja? En hoe, meneer Konteman, hoe doet u dat? Of hoe deed u dat? ik weet niet, Hoe deed u Nou, de kinderen zijn inmiddels uit het huis zelfstandig en uh, zijn 26 en 27. Uh, ja, er werd wel degelijk gesproken over, uh, over politiek en ook over levenshouding en dat soort dingen. En, en hebben ze uw, ik uw kan... overtuiging meegenomen? Ziet u dat aan ze? Of, of... Um, ik denk dat, uh, dat onze twee kinderen wel erg veel op mijn vrouw en mij lijken, ja. Toch wel. Ja. Ja. <laughs> en hoe is dat bij u, meneer Lammen? Uh, ik denk dat ik erin geslaagd ben om uh, mijn kinderen net als ik... ervan te overtuigen dat stemmen zinloos is... en uh, een democratie afgeschaft moet worden. Oh, nou, weet u dat nou? Ja. En Gaan ze dan ook niet stemmen? Was maar ik weet niet. Nee? Oh, André, hier ligt een schone taak voor jou. Nee hoor, nee, hoor. deze meneer is namelijk zo overtuigd ervan... dat het geen enkele zin heeft om hem te overtuigen. Het heeft veel meer zin om de kwart van de Nederlandse bevolking... die thuis blijft, maar geen enkele goede reden heeft. En eigenlijk vindt dat ze het wel moeten doen op te laten komen. Deze meneer laat ik inderdaad... Links liggen. Ah, we zijn dood over. Nou, sorry meneer Lammer, U bent een lost cause. Ja, uh, ja uh, Marina, hoe gaat dat? Neem je als kind het stemgedrag van je ouders mee? Soms, uh, soms wel. Um, in tegenstelling wat André Krouw net zei. Ik heb. Uh Uitgebreid ook met, met ProDemos uh, gesproken en ook wat onderzoeken van ze gelezen. En dan blijkt het dat uh, als kinderen op de basisschool uh, zitten, dat ze veel linkser zijn. Dus uh, red, uh, red de dieren, wees lief voor elkaar, uh, goed voor de plantjes en de bloemetjes zorgen. Uh -huh. En als kinderen dan naar de middelbare school gaan, dan worden ze steeds uh, rechtser. En dat snap ik eigenlijk ook wel. Als ik nu kijk naar hoe het, het, het politieke veld eruit ziet... dan zijn er uh, heel veel uh, rechtse politici die met heel veel passie praten... over wat hun idealen zijn, wat hun wensen uh, zijn voor, voor onze toekomst. Mm -hmm. En dat sluit aan op, uh, op die prikkelgevoeligheid van pubers. Maar daar kan uh, Victor Lamme natuurlijk ook ja. weer veel meer over vertellen. Ja, ja, daar gaan we het zo inderdaad over hebben. De vraag is ook van... Verlies je dan als ouder, want dat zie je natuurlijk vaak bij de puberteit, dat je als ouder je invloed een beetje verliest op een kind. Verlies je ook politiek je invloed? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Laat kinderen alsjeblieft zelf uh, uitzoeken waar, waar ze voor staan... en wat hun idealen zijn. En ik hoop ook heel erg dat ouders daar de ruimte voor geven. Dat is wel lastig. Als ik bij mij nu kijk, uh, is uh, bij ons de meest linkse... die blijkt opeens militaire aspiraties te hebben... en die, die wordt rechts... <laughs> Um, en die was ook heel tevreden over de, over zijn, uh, over de uitslag van zijn uh, stemwijzer. En we hebben ook echt... Kieskompas, hè? Kieskompas. Ja, ja oké. Okay. Ja, kies... uh, nee, stemwijzer had hij uh, Schandalig. Had hij Schandalig. Ja. Schandalig. We, zullen, we zullen er nog een proberen. Um, en we, ik zie dat uh, bij ons de, uh, de meest lieve, uh, dat, die ook, uh, dat, die, dat daar ook echt, uh, echt een links uh, profiel uit, uh, uitkomt. Mm. Mm. Ja, uitgebreide discussies natuurlijk. Ja. En juist wel, waar, sta je? waar sta je voor? Niet alleen met de verkiezingen, maar ook met de afwas... het met elkaar leven, het leven in je klas eh, en in je omgeving. Ja, ja. Meneer Lammer, kunt u daar iets over zeggen? Over de invloed die je dan als ouder hebt? Want u heeft gezegd, ja. ik heb mijn kinderen wel zo... Nou ja, geïndoctrineerd zei u niet, dat maak ik er dan <lacht> van. Maar zo bewerkt dat ze niet meer gaan stemmen, net als ik. Dus hoe heeft u dat dan gedaan? Nou, misschien wel via mijn genen. Want het is bijvoorbeeld bekend dat politieke voorkeur... of je links of rechts bent, voor 50% genetisch is bepaald. Dus dan maakt opvoeding of wat je meemaakt... of wat politici zeggen, maakt wat dat bedoelt eigenlijk Maar 50%, die andere 50% is nog wel beïnvloedbaar. Wat ook een hele grote rol speelt... met name bij de ontwikkeling van kind naar volwassen... is dat allerlei is dat laten zien... dat kinderen die angstig opgroeien... later ook veel vaker rechtsstemmen. En dat past ook wel weer bij onderzoek... wat heeft laten zien dat... Uh, structuren in het brein die over angst gaan, die angst signaleren... bijvoorbeeld ook groter zijn bij mensen die rechtstemmen. Okay. Dus dat is, uh, wat dat betreft uh, is er al heel veel gedetermineerd... en moet je niet de hoop hebben dat je daar al te veel aan kunt veranderen. Nee, dat je er, er nog veel invloed op hebt. Maar Inge van der Wal, heeft dan uh, politiek onderwijs op de middelbare school... heeft dat dan nog zin? Ja, want er is, er is nog 50 procent over. Oh, ja. Ja. En uh, ik denk dat, dat, uh, dat het heel belangrijk is... dat dat kinderen eh, leren wat er te koop is... Eh, wat, wat keuzemogelijkheden zijn... en dat ze minimaal leren wat andere mensen kiezen. En dat je daar ook rekening mee eh, hebt te houden... dat is, eh, dat is toch onze democratie. Hm. Ik, misschien is het verstandiger om die kinderen niet zozeer iets te leren... over de feitelijke inhoud van al die politieke standpunten. Ja, want we weten natuurlijk dat dat er eigenlijk niet zo heel veel toe doet bij stemgedrag. Stemgedrag gaat veel meer over emotie, hoe mensen overkomen, beeldvorming. Hm. Dat is waar stemgedrag door wordt bepaald. Hm. En het altijd maar weer hebben, willen hebben over de inhoud. Ja, dat is leuk voor in de krant, maar dat is niet wat werkelijk onze zijn. Ik zie André Kouw, die is nogal van de inhoud. Eh, ja, zijn ja, vinger opsteken. Dat klopt ook helemaal niks Vanuit Uit al het verkiezingsonderzoek blijkt dat het grootste deel van... Uh, van het stemgedrag wordt bepaald door inhoud. Hè, dat mensen bepaalde dingen willen. Politici zeggen dat ze die dingen willen doen. En daar stemmen mensen ook op. Nou, er, is is wel een mensen... Deel, er is wel een deel inderdaad. Uh, dat klopt. Er is een deel persoonlijkheid in. Er is een deel hoe mensen het brengen. Het gaat erom wie de boodschap brengt. Niet iedereen kan dezelfde boodschap brengen. Het verhaal van Rutte kan niet iedereen vertellen. Dan moet je echt wel iemand bij hebben die bij dat verhaal past. Maar het is... Het is echt onzin dat mensen alleen maar op emotie stemmen. Dat is, dat is echt de grootste onzin. Nou, dat is als je het aan mensen zelf vraagt. Natuurlijk zullen mensen niet zeggen dat ze op emotie stemmen. Maar neem nou het voorbeeld van Diederik Samson. Er is, voor zover ik weet, niets veranderd aan de standpunten van Samson sinds juli. Het enige wat er is veranderd is dat hij nu een pak aan heeft... en zijn haar ietsje langer heeft laten groeien. En daarmee heeft hij zeven zetels gewonnen... of misschien nog wel meer in de peilingen tot nu toe. Dat is volgens mij toch wel een aardige indicatie dat het niet over de inhoud gaat. Ja, Waar praten zo met u verder, meneer Lammer? Meneer Kontemann, u wilt ook nog even. Nou ja, als, als 50% van ons stemgedrag genetisch bepaald is. dan pleit ik ervoor dat we stoppen met al die uh, opinieonderzoeken. en dat we gewoon geen onderzoek doen. En dan kunnen we de uitslag beter voorspellen dan nu het geval is, zou maar ik zeggen. Maar dan als, moeten uh, we genetisch onderzoek doen. Nou, dat is misschien wel wat ik. Maar dat uh, moet wat u dan uh, weer gaan vergoeden als uh, zorgverzekeraar? Ja, <laughs> <laughs> ja nou, dat moet uh, precies zo. <laughs> ja. en, en, en meer gepassioneerde uh, politici. Want ik denk dat zeker als je de jongeren naar de stembus wilt lokken. Dan heb je gepassioneerde mensen nodig die hun boodschap weten nou, over te brengen. Inhoud om, alleen, je hebt ook jongen. inhoud nodig om passie over te brengen en emotie. Dus het is een beetje, het is een, beetje een schijntegenstelling hier. Alsof dat twee dingen zijn die los van elkaar staan. Die zijn heel sterk met elkaar verbonden. Oké, okay, wij praten zo verder. Sometimes Question If my heart beats only for you, it beats only for you. Though I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes, I won't promise you the stars. aan de My Kind of Love, professor en hersenonderzoeker Victor Lammer. Ja, die wordt even een beetje hier onder vuur genomen. Want <laughs> hij heeft gezegd dat hij niet stemt. En de ja. kinderen ook niet. Maar we gaan het eens even hebben over het brein. U schreef het boek Het Brein van Beatrix. En, en daarin staat dat hersenen van nature politiek recht zijn. Dat legt u net al uit. Die uh, rechtse boodschap is eenvoudiger en uh, speelt in op simpele emoties. Nou, stemmen, dat doet u dus niet. Laten we het eens even over de peilingen hebben. De SP stijgt, uh, daalt en de ja. PvdA stijgt. En u zei net al dat is wel raar, want Samson is eigenlijk helemaal niet anders dan een paar weken geleden. Nee, er is alleen iets veranderd aan het uh, uiterlijk van Samson. Ja, zijn wij dan uh, allemaal, zo, allemaal zo dom dat we daar alleen, daar alleen maar op afgaan? Dat is geen kwestie van dom. De, ons brein is zo ingericht dat het beslissingen neemt op basis van emoties en beeldvorming en, en, en eerste indrukken. Het ja, is dus bijvoorbeeld uh, bekend onderzoek dat uh, uh, de senaatverkiezingen... in de Verenigde Staten voor 70% voorspeld kunnen worden. Aan de hand van de indruk die iemand heeft van, van de kandidaat in binnen één seconde. Zo snel. Zo, zo snel? zo snel beslist, of althans in zo'n zo korte tijd... wordt het grootste gedeelte van die beslissing genomen. Ja, ik hoor dus al... Dat dus, dat dus, ja, het, het, het zegt mij vooral dat verkiezingen helemaal niets te maken hebben met inhoud. Trouwens, kandidaten die het altijd maar weer over de inhoud willen hebben... Job Cohen is natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, die mislukken ook hopeloos. Je bent pas een goed politicus als je de juiste emotie weet over te dragen... Het geldt misschien in de Verenigde Staten nog sterker dan hier... maar we zijn hier ook daar aardig naar op weg. Oké, okay, ja, ik hoor wel gesputten van jou, André, maar we gaan even verder... want we hebben ook even, even gekeken naar wat fragmenten. Uh, die laten we even horen en dan uh, graag een reactie. Eerst uh, fragment is het, uit het debat tussen Rutte en Romer. Als u minister-president wilt worden, ik verzeker u één ding... en mijn baan moet je keuzes maken. Dat zult u ook moeten doen. Begint ja, u daar dan niet mee. Wij maken hele duidelijke keuzes voor de Rutte. Wij zorgen ervoor dat mensen een inkomensafhankelijke premie gaan betalen. Dat betekent dat de mensen met een lage en middeninkomens erop vooruit gaan... Waardoor de mens... Mag ik nou? Ja, Victor Lammer, dat, is, uh, dat fragment is uitgebreid geanalyseerd... en de SP daalde vanaf dat moment in de peilingen. Ja. Wat ziet u dan als hersenwetenschapper hier gebeuren? Nou, ik ken de beelden hier niet bij, maar want dat, die zijn natuurlijk uiteraard ook heel belangrijk. Maar wat ik in ieder geval hoor... Is, is veel onzekerheid ook in... Uh, de stem van Romer. En ook in letterlijk trouwens in wat hij zegt. Het zijn van die hele korte zinnetjes... die mensen vaak tussen hun zinnen plakken. Van mag ik ook even wat zeggen? Mm -hmm. Dat is, een, dan is, is eigenlijk een teken van onderwerping al. Dus dat, is, ja, dat, zijn, dat zijn fouten die je eigenlijk niet mag maken. En, en dan, en dan zitten, zitten wij hier, zoals we hier zitten, zitten wij daar, daarnaar te kijken. En dan wat gebeurt er dan in ons brein? Nou... Waar ons brein eigenlijk alleen maar op let, is dus niet op de inhoud. De getallen die Roemen noemt, die, nou, weet iemand ze hier nog? Uh, nee. het, het gaat natuurlijk alleen maar om de emotie die wordt overgedragen op dat moment. De, de, het, het, het, het gevoel van zelfvertrouwen wat iemand heeft. Het gevoel van de, de, de leiderschapskwaliteiten die iemand uitstraalt. Wat ook bijvoorbeeld weer heel veel te maken heeft met de expressie op zijn gezicht. Dat zijn de dingen die er werkelijk te doen. En ja, dat is... Dat is allemaal beeldvorming en emotie. Ja, André, je mag hoor. Ja, het is niet helemaal waar. Want kijk, er zijn mensen die doen onderzoek naar multimodale communicatie. Dan kijk je naar inderdaad verschillende aspecten. Daar, daar speelt inhoud ook een rol. He, die, die, je kunt die emotie alleen maar communiceren als je ook een zekere inhoud daarin plakt. En die inhoud, daar inderdaad kijken mensen ook omheen. Van hoe kijkt iemand erbij? Praat hij in korte zinnen? Is hij onzeker? Welke handbewegingen maakt iemand daarbij? Ja. He, dus, het is, het is waar dat het niet alleen maar precies de getalletjes is. Maar het is ook niet alleen maar de emotie. Ik denk dat dat raar is om die twee uit elkaar te halen. He, Samson probeert nee, hier de emotie de... te... te, te, te of sorry, uh, Roemer probeert hij de emotie in te zetten... dat hij opkomt voor een bepaalde groep. En dat mensen hem... Ja, hij, hij begrijpt dan hoe men, arme mensen leven. Ja. Dat probeert hij te ja. communiceren. Blijkbaar slaagt hij daar dus niet in, want hij zakt in de peilingen. En, en voor inhoud geldt eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk, je, als je alleen maar blablabla uh, bla bla bla zegt, dat, dat, dat werkt niet. Dus er moet, een zeker, er moet een zekere inhoud zijn. Maar voor die inhoud geldt hetzelfde. De, de, de, de inhoud moet worden vertaald in het brein van de kiezer naar een gevoel, naar een emotie. Emotieloze inhoud, gewoon cijfers en getallen... Neutrale inhoud neutraal, bestaat niet. Neutrale inhoud bestaat inderdaad niet. Dus dat is, er, moet, er moet altijd, er, daar moet altijd emotie een, ook een, niet. een spin maar ben, voor worden. Maar inhoudsloze emotie bestaat ook niet. een spin worden vertaald. Okay, betekent... ja, dan kunnen we kunnen het hebben over ja. inhoud en over emotie. Volgens mij gaat het uiteindelijk ook, niet, niet alleen in de politiek... maar ook in het zakelijk leven, gewoon het dagelijks verkeer... gaat het ook over echtheid. Gewoon hoe echt ben je, hoe kom je ja. over, wat... Wat, wat is je overtuiging ja. voor binnen, dat merken mensen ook aan de buitenkant. Ja. Als je een kletsverhaal staat te vertellen, waar dan ook, dat, dat merken mensen. En ik denk dat het daarover gaat. Oké, okay, zullen we nog even naar een voorbeeld luisteren. Uh, het uiterlijk van Diederik Samson. Kwam net we zagen erbij. u altijd kaal, er zijn haartjes gekomen. <laughs> we zagen u zonder das, er is een das gekomen. U zit strak in het pak. Ja. Wie is er verantwoordelijk voor deze metamorfose? Uh, Ikzelf uiteindelijk. Uh, mijn vrouw helpt wel bij het uitzoeken van dingen en ook mijn team. Ja, het uiterlijk van Samson. Ja, zo grappig dat hij, uiteindelijk, dat hij zegt dat hij er uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor is. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar dat is uiteraard een, uh, een spin, in dit geval, van het campagneteam. Het is leuk dat hij zijn vrouw erbij haalt. Uh, ik denk niet dat hij daar nou per se achter zit. Nee, maar betekent het dan dat die stijging van die peilingen... voor de Partij van de Arbeid, voor Diederik Samson... Niet, ja, dat die inhoud daar dus echt van ondergeschikt belang is? Nou, er is niets veranderd aan de inhoudelijke boodschap van Samson, uiteraard. Het is de, dus de, de enige verklaring voor die 7, 8, weet ik veel, veel zetelsverschil... is dat uiterlijk. En ook de manier waarop die zijn boodhuis spreekt... bijvoorbeeld veel minder gehaast, veel rustiger... Dat is natuurlijk ook iets nou, we praten hier over dit prangende onderwerp zo verder. Maar uh, aangeschoven is Bert van Sloten van uh, de Radio 1 Journaalredactie. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Topman Draghi van de Europese Centrale Bank. Hij heeft gesproken. Hij spreekt zelfs nog uh, op dit moment. Hij geeft een uh, grote persconferentie in uh, Frankfurt. Dan gaat het natuurlijk over hoe gaat het verder met uh, de financiële markten. Wat gebeurt er met die staatsleningen, die staatsobligaties. En gaat de ECB die opkopen? Nou, Om het laatste te beginnen. Hij heeft de voorwaarden bekendgemaakt waaronder de ECB bereid is om het op te kopen. Dat klinkt een beetje formeel, maar dat is het ook eigenlijk wel. Want hij heeft een maand geleden gezegd, we doen er alles aan om de euro overeind te houden. Dat heeft hij nog een keertje herhaald. En dat is eigenlijk een soort geruststelling richting de financiële markten. Ook wel een soort van waarschuwing. Ga nou niet speculeren tegen die euro. Je wint het toch niet van ons, van de Europese Centrale Bank. En vervolgens heeft hij gezegd: er komt een nieuw opkoopprogramma. Dat heet OMT. Dat zal je heel erg vaak gaan horen de komende weken. Outraged Monetary Transactions staat dat voor. Weten we dat ook weer? Um, maar de voorwaarden daarvan zijn dat om te beginnen: moet dat noodfonds in werking worden gesteld? Dat kan pas volgende week, want dan uh, doet een heel hoog gerechtshof in Duitsland daar uitspraken over. Dat is pas een politiek piketpaaltje wat hij slaat. En verder wat ook wel van belang is, dat hij zegt van het IMF moet er hoe dan ook bij betrokken zijn. Dat is politiek van belang, want met name de zuidelijke lidstaten, neem bijvoorbeeld Spanje, hadden daar grote problemen mee, want die ervaren dat, want die hebben natuurlijk ook gezien wat er in Griekenland gebeurt, die ervaren dat toch als een soort, ja, of we de schouder meekijken en het een beetje aan banden leggen van uh, de nationale regeringen. Verder uh, zeggen ze ook staatsleningen. En kopen als het land beperkte steun krijgt, dus ook als je al steun krijgt uit andere fondsen, dan nog is de ECB bereid om die obligaties op te kopen. Allemaal om, om te beginnen die kortlening. We hebben het heel vaak over die rentepercentages uh -huh. gehad de laatste tijd. Om de percentages van drie- en vijfjarige leningen naar beneden te krijgen. En ze hopen op die uh, langere leningen, die van uh, zo'n jaar of tien, dat die uiteindelijk ook naar beneden ja. zullen gaan. Kortom, de voorwaarden zijn uh, gesteld door Draki. Uh, de ECB die wil het. De bankiers staan klaar met het geld. En uh, het woord is een beetje aan de politiek. Want die moeten zich wel, dat was ook een waarschuwing nog een keertje van Draki, die moeten zich wel houden aan de spelregels, oftewel die moeten gaan bezuinigen en de economie op orde brengen. Oké, okay. nog één laatste vraag. Is het genoeg? Ja, dat zal altijd blijken. Eén ding uh, is opvallend, er wel een paar dingen vandaag op de financiële markten, uh, ze reageren. Positief, tot op heden. De koersen gingen omhoog. En wat ook belangrijk is, de euro-dollar-verhouding is gunstig. Oftewel, de euro is weer aan het stijgen. En die was nou juist de laatste tijd wat naar beneden gegaan. Oké, okay, dankjewel Bert van Sloten. Die even verslag deed van wat topman Draghi van de Europese Centrale Bank heeft gezegd op zijn persconferentie. Ja, hier aan tafel zitten Roelof Konteman van Achmea, Victor Lammer. Neuromarketing gaat hij over, André Kraul en Marina van der Wal. Ja, uh, meneer Lammer, ik merk aan de andere gasten hier aan tafel dat ze er eigenlijk niet aan willen aan wat u zegt. Ja. Hoe komt dat? Nou, dat is natuurlijk omdat we heel erg leven in de illusie... dat we beslissingen nemen op basis van ons verstand... op basis van onze gedachten, onze meningen. En meningen worden enorm belangrijk gevonden. Dat hoor je de hele dag, dat lees je in kranten... dat hoor je op de radio en dat zie je op tv, meningen. Mm -hmm. Met natuurlijk het idee dat meningen ons gedrag bepalen. Maar dat, ja, er is allerlei onderzoek dat laat zien... dat meningen eigenlijk meer na de keuzes komen die we doen. Ja, dus we, we, we, ons brein heeft iets besloten en vervolgens verzinnen we daar een reden bij. Ja, en en hoe, hoe beslist ons brein dan op welke politieke partij ik volgende week ga stemmen? Nou, dat is een beslissing die op dezelfde manier gaat als iedere beslissing in ons brein. Uh, ons brein ontvangt de hele dag informatie. Alles wat we zien, alles wat we horen, alles wat we meemaken... komt bij ons binnen en daar wordt een waarde aan toegekend. En die waarde noemen we een emotie. En wat het brein doet, is eigenlijk niks anders dan de hele dag die waardes tegen elkaar afwegen. De positieve en de negatieve. En ja, welke de meeste doorslag geven. Dat is de keuze die we maken. Ja. En verstand, ratio, beredeneren, dat is leuk om raketten naar de maan te schieten. Maar daarmee maken we geen beslissingen in, nee. zeker geen politieke beslissingen. En dat, als je dat dan je bewust van bent als politieke partij, hoe kan je dat dan gebruiken? Hoe kan je, is het dan bijvoorbeeld slim dat, dat Samson er nu anders uitziet dan, dan een paar weken geleden bijvoorbeeld? Is dat daarop inspelen? Dat is heel slim. Uh, dat blijkt trouwens ook wel in dit geval. Hè. Uh, hij staat nu bijna even, even hoog als, als Rutte. Hm. Het, is, het is, laat ik het omdraaien. het is gewoon heel erg onverstandig om net te doen alsof dat geen rol speelt. En dat is natuurlijk waar bijvoorbeeld Job Cohen vo volledig de mist in is gegaan. Dat is, en als je dat negeert, als je net doet alsof dat niet bestaat, alsof het niet zo is... dan mis je gewoon de boot. En dat is iets wat natuurlijk in de politiek steeds vaker wo wordt ingezien. Maar ja, omgekeerd is dat voor mij de reden om te zeggen... ja, democratie is één is is groot manipulatie circus. En daarom doe ik daar niet aan mee. Nee, u bent misschien ook wel een klein beetje bevoordeeld, hè? Nou ja, misschien weet ik er iets meer van. dan. Dat euh, zou ook nog ja. kunnen. Goed. Ik zie dat de mensen staan te popelen om nog hierop door te discussiëren. Maar wij gaan naar onze dichter bij de dag, Raymond de Jong. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kies jij zelf eigenlijk? Ja, zeker. Oh, zeker. toch wel. Goed. Ja, hoor, ja, ja, dat is echt een, een ding wat je moet doen. Daar ben je van overtuigd. Goed, ja. wij gaan naar jouw gedicht luisteren. Ga je, je gang? naar jouw gedicht luisteren, dat zou ik weer niet denken. Maar ja, okay. komt ie aan. Moe, ik ben moe, alles verzengend moe. Het is nog echt een wonder dat ik dit gedicht nu doe. Ik sleep me door de dagen en zit gapend voor de buis. Ik merk geen verschil tussen debat, testbeeld en ruis. Mijn kwaliteit van leven holt erg rap achteruit. Als het zo moet, hoeft het niet. Nee, geef mij dan maar een spuit. Het lijkt wel een gedoofconstructie die ik heb met het leven. De stekker kan er zomaar uit, maar daarvoor ben ik verzekerd. En laat ze daar maar bepalen hoe lang het nog mag duren. Ik wil geen kostenpost zijn en geen overlast voor buren. Geen coalitie tot ik paars geen eeuwigdurende formatie. Ik voel de pijn in de flanken met in het midden constipatie. Als ik me onterecht genomen voel, stem ik SGP. Als de waarheid te verdraaien is, dan wordt het VVD. Als ik even door wil zakken, stem ik zeker op SP. En als ik geen zin in Swarma heb, dan kies ik PVV. Als ik geen rug meer krijg, dan is het CDA. En als ik geen standpunt vast wil houden, kies ik voor PVDA. Is het genetisch bepaald of ben ik gemanipuleerd? Murf door de keuzestress, ben ik het echte kiezen wel verleerd. Goed, dankjewel, Rimon. We zetten jouw uh, gedicht op de website. Dit is de okay. dag. nu. Hartelijk dank ook aan de gasten. Victor Lammer, Rudolf Konterman, André Krouw en Marina van der Wal. Ja, Eva, nog tien seconden om ons te vertellen wat jij zo gaat. <laughs> Regionale luchthavens, daar gaan we het over hebben. Oké, okay, is dus dat zo meteen na het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Mijn naam is Thijs van der Brink. Met collega's Pauw, Witteman en Knevel presenteer ik het programma 1 voor de verkiezingen. Elke avond rond de klok van 11 uur praten we met politici en anderen over de politiek. En u kunt daarbij zijn. Meld u aan voor gratis toegangskaarten op 1 verkiezingen.nl. Weet u het nog niet? Oh. Of helemaal niet? Met wie ik. Zit u in Politieke Nood? Hallo met de Groot voor de Politieke Nood. Wel elke dag tussen 11 en half 12 met Ferry de Groot. Mooi luister, ik wil het eens even over links hebben. 0800 1121. Zachte heel meester, stingende stinkende wonden. Ja, komt u uit de medische wereld? Politieke Nood. Bel Ferry de Groot. Alles wat je hier zegt kan tegengebruikt worden. Ja. Elke dag tussen 11 en half 12. Spreek ik ben met meneer de Groot? Helemaal. 0800 1121.